Een schoonmaakploeg is begonnen om de rode en witte verf van het gebouw te halen. In Doetinchem heeft een vrouw vannacht een agent gebeten. Ze had ruzie gekregen. Toen een, vrouw van de vrouw met, toen een vriend van de vrouw zich ermee ging bemoeien, werd hij gearresteerd. De vrouw werd daar zo kwaad over dat ze een agent sloeg. Toen ze ook werd opgepakt, beet ze een agent in zijn arm. De agent heeft aangifte gedaan van mishandeling. In Lent, bij Nijmegen, heeft een man een kleine handgranaat in een glas cola gestopt. en wilde hem zo schoonmaken omdat het explosief verroest was. Zijn familieleden vertrouwden het niet en belden uit voorzorg de politie. Die schakelde direct de explosieven opruimingsdienst in. De experts hadden het over een levensgevaarlijke situatie omdat de granaat op scherp stond. Als de roest was verdwenen door de cola, dan was hij mogelijk ontploft. De EOD bracht het explosief gisteravond meteen tot ontploffing... samen met drie andere granaten die de man had gevonden. Hij is niet aangehouden en krijgt ook geen boete. Weer veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Het wordt een graad of negen. Dit was het NOS Journaal.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 komt de vader van Maxima alsnog voor de rechter. En de Duitse strijd tegen de kilo's is massale vetzucht ook ons voorland. Dat en meer in Brandpunt vanavond om kwart over tien... bij de Caro op Nederland 2. uur op de zondagmiddag beginnen wij in Rome... bij de wereldbekerwedstrijd veldrijden. Geo Lippens. We zijn in de eerste ronde van de wedstrijd bij de Mannen... en het gaat razendsnel op dat parcours daarbij. Die drafbaan door Niels Albert, de wereldkampioen... werd het vooraf een vliegplein genoemd. Zo verschrikkelijk hard gaat het. Mooi werk dus voor wegrenners. Dat zien we ook, want Francis Moret, goede veldrijder, goede wegrenner... die rijdt op dit moment op kop in die eerste ronde. Klaas van Toren in zijn wiel en dan die dekselse kleine Lars van der Haag... die kan ook op zo'n parcours goed uit de voeten... Op de derde plek. Het is nog vroeg in de koers. Er kan nog veel gebeuren, maar het gaat verschrikkelijk hard. Verder dit uur veel schaatsen. De tweede dag van het NK Sprint in Groningen. We zijn ook bij het NK Short Track in Amsterdam. En ook tafeltenners Masters toernooi in Leiden. clever way his smile stops him in his tracks then add your pretty face you keep him in his place It's obvious that you were made for breaking hearts. The subtle way you smile. Tom Jones, van de jaar op vier geleden. En If He Should Ever Leave You. We gaan weer eens even terug naar Rome. De wereldbekerwedstrijd, de veldrijden. De mannen zijn er momenteel bezig. Vanochtend kwamen de vrouwen daar in actie. En wie anders dan Marjonne Vos, die won daar natuurlijk in Rome. Hoe is het eigenlijk gaan met de andere Nederlandse vrouwen, Gio? Nou, die hebben het wel redelijk gedaan. Sanne van Paarsen bijvoorbeeld, die werd vierde. Komt daarmee een plekje ook in het algemeen klassement van de Wereldbeker. Nog één wedstrijd te gaan over twee weken in Nederland in Hoogerheide, En dan is dat klassement alweer afgelopen. Catherine Compton, die verzekerde zich in ieder geval van de winst in dat klassement. Want die werd tweede achter Marianne Vos op een dikke 20, 30 seconden. En dat betekent dat ze in de wedstrijd door meerdere moest erkennen in Vos. Maar ja, Vos rijdt nu eenmaal niet het hele circuit. Die heeft na dat innoverende wegseizoen met die Olympische titel, met die wereldtitel in Valkenburg. Heeft ze even gas teruggenomen. En is ze pas ergens in december weer teruggekomen in het veld. Compton rijdt wel alle wedstrijden. Dat betekent dat Compton de best of de rest genoemd kan worden. Maar Vos, wat is ze sterk en wat race ze gemakkelijk weg bij Compton? Tot twee rondjes voor het einde bleef ze in het wiel zitten van de Amerikaanse. Op dat hele snelle parcours. Er zit één dipje in. Daar moeten de renners even van de fiets. Want er liggen balken onderin. Dat in die kuil. Dat betekent dat ze daar even moeten lopen, maar voor de rest is het vooral heel hard doorfietsen. Dat zag je bij de vrouwen, daar zag je de verschillen meteen ontstaan. En wat je nu ziet bij de mannen, is dat eigenlijk alles zo'n beetje op één lang lint zit. Ik ben nog steeds op zoek naar Sven Nijs, die zojuist bij het inrijden zei, ik heb geen idee hoe ik me voel, ik heb griep gehad, ik weet niet of ik goed ben, maar als ik 5% minder ben dan normaal, dan ben ik hier kansloos op dit snelle parcours, dan kom ik niet eens in de top 10 terecht. En zo is het maar net, want iedereen kan zo'n beetje, die goed hard kan rijden op dit parcours. Kan in die top 10 rijden. Nog even de volledige uitslag bij die vrouwen. Vos eerste, tweede komt een derde. Die Tsjechische Catherine Nash. Dan vierde van Pasen. Dan Sanne Kant, de Belgische kampioene. Helen Wyman, de Engelse op de zesde plek. En Sabrine Stultjens, de Nederlandse op de zevende plek. Derde Nederlandse dus. Die sloot dus ook aardig aan daar in dat veld. We kijken weer naar de mannen. We zien daar dat Klaas van Tornhout de tempo aardig heeft opgevoerd. Maar dat het nog steeds een lange lint is. Moret inmiddels weer de kop overgenomen. Lars van der Haar zit daar nog steeds bij. En ook de wereldkampioen zie ik daar zitten, Niels Albert. Het gaat razendsnel. Ze hebben al anderhalf rondje afgelegd. En als Mark Cavendish hier zou hebben meegedaan... dan denk ik gewoon dat het een massasprint was geworden. Tweede dag van het NK-sprint in Groningen met de 500 meter bij de vrouwen. En wij richten ons natuurlijk op de laatste vier ritten. Sebastiaan. Goede tijd al wel gezien in de ritten die voor die laatste vier ritten zijn geweest. Bijvoorbeeld van Janine Smit... Uh, 39.77 reed Janine Smit. Die afgelopen zomer overstapte van de ploeg van Jack Ori naar de ploeg van Marianne Timmer naar Liga. Net niet genoeg om zich uh, de wereldbekers uh, in te rijden. Maar met die 39.77 staat Janine Smit wel bovenaan bij uh, deze tweede 500 meter. Voor Marit Dekker die er net ook een goede 500 meter reed. 39.79. Je ziet toch dat veel dames sneller zijn dan gisteren. is dus kijk of dat ook gaat gelden voor de vrouwen in die laatste vier ritten. Die laatste vier die trappen we af met het duel tussen Laurine van Riesen... gisteren derde op de 500 meter in 39-38... en Anis Das, die vijfde werd gisteren op de 500 meter... en achtste staat in het klassement naar de eerste dag. Het fluitje van de starter André de Vries klonk... omdat Laurine van Riesen veel te vroeg weg wilde. Had al een beweging, zijwaarts. En dan zie je vaak als dan die balans weg is bij zo'n schaatser... dat ze er maar van doorgaan. Dus uh, fluit de starter duidelijk te zien dat Laurine Van Riezen de valse start maakte. Ja, die 500 meter van Van Riezen was gisteren wel goed. 39, 38 voor de ploeggenoten van Annette Gerritsen... die er dus niet meer bij is. Nadat nou, het gisteren dramatisch ging met Annette Gerritsen... Uh, heeft zij afgezegd voor vandaag einde seizoen. Dus voor haar... Van Riezen begon goed met die derde plaats op de 500 meter. Maar de 1000 meter, ja. toch haar afstand... want ze is winnares van het Olympisch Brons in Vancouver 2010... Het is ze slechts zevende in 1923. Daar verloor ze veel tijd. Ze zal nu stil moeten staan. Wow. Bij de tweede start, net als Anis Das... Anders dan wordt het wel heel een miserabel toernooi voor de ploeg van Jakori. Gelukkig gaat het allemaal goed. Van Riesen dus vertrokken in de binnenbaas. Kijken of zij uh, ook beter kan rijden dan die 39, 38 van gisteren. Ze van goed weg hoor. En 10,55 is bij Verweg de snelste opening tot nu toe. Anis Das in 10,82 zal het moeten hebben van haar volledige ronde. Op de kruising het verschil behoorlijk groot. Het verschil een meter over 15 in het voordeel van Laurine Van Riesen. Ietsje kleiner dan haar tegenstandster van nu in dat uh, gifgroene pak... Van van Activia, Danone, de vrouwensponsor van Jacori. En ondanks de buitenbocht blijft Laurine van Riesen Das voor. Das in de binnenbaan gaat het afleggen tegen Laurine van Riesen. En die rijdt nu 39.30. En daarmee is ze 800ste sneller dan gisteren. En dat is de snelste tijd. Anies Das, 39.74. 300ste langzamer dan gisteren. En dat betekent dat Anis Das nog even in de wachtkamer moet gaan zitten en af moet gaan wachten. Wat uh, bijvoorbeeld Natasja Bruintjes dadelijk gaat doen, wat Wuster van Beek gaat doen. Voordat Anis Das uh, zeker weet of die tijd van gisteren goed genoeg is om de wereldbekers in te gaan. Ook daar gaat het nog eens een keertje om. Dit weekend hier in Groningen, waar het gezellig vol is trouwens. Half uurtje geleden dacht ik van nou het wordt iets rustiger dan gisteren. Maar er is toch nog behoorlijk veel publiek op afgekomen. Gezellige kleine baan in het noorden van het land. Er staan uh, plaatsen, er staan de mensen echt uh, drie. Vier rijen dik achter elkaar. Nu toe te kijken naar Thijsje Oenema, de 500 meter specialiste. Uh, de nummer drie van het Wereldkampioenschap. Dan van vorig seizoen. En Natasja Breintjes, meer specialiste natuurlijk. Op de 1000 meter. Oenema, vierde in het algemeen klassement. Goed vertrokken. En met 10,64. Ietsje langzamer, dat wel. Dan Laurine van Riesen in de rit hier vooraf gaat. Oh, wat heeft Oenema moeite? In de eerste binnenbocht. Grote onbalans bij Unema die overeind kwam. De armen gingen alle kanten op om in ieder geval de balans maar te bewaren. Dat lukt allemaal net. En. Nu moet ze dan de ritme hervinden, de slag hervinden... en in de buitenbocht proberen om niet al te veel tijd nog te verliezen... in deze tweede 500 meter. Gisteren 39, 30. Bruintjes, dichterbij gekomen in de binnenbaan... maar verliest het natuurlijk wel van Oenema. Nog een klein missetje bij Thijsje Oenema. Desondanks 39, 37 in een rit. Dus met missetjes ietsje langzamer dan gisteren. 40, 11 voor Natasha Bruintjes. Die geeft daarmee veel tijd weg. Want zij is behoorlijk langzamer dan gisteren. Bruintjes tot 7 in het klassement en gaat ermee... Ietsje zakken. En Thijsje Oenema weet in ieder geval... Ondanks het feit dat ze 700 s langzamer was dan Laurine van Riesen. Dat ze van Riesen wel voorblijft in het algemeen klassement. Maar straks zal ze een hele goede duizend meter moeten rijden. Want het verschil tussen Oenema en Van Riesen is maar 1800ste van een seconde. Dan nu de dame die mij gisteren echt verraste op de duizend meter: 1-17-58 in Groningen. Irene Wust. Afgelopen week ziek geweest. Reed hartstikke goed tegen Lotte van Beek. Wust, derde na gisteren, na de eerste dag. Lotte van Beek is de nummer 6 in het algemeen klassement. En lijkt me iets beter vertrokken in de buitenbaan dan Irene Wust. Die twijfelt of ze wel naar Zondrake City moet gaan. Eigenlijk wil ze maar niet rijden het WK Sprint als ze zich plaatst. Van Beek in 1097. Inderdaad beter weg dan Wust. Wust 1114. Die we het moeten hebben voor de vorige ronde. Maar de eerste binnenbocht. Daar verliest ze toch wat tijd. Hoe kan niet echt goed uitversnellen. Daar Wust ook een klein missetje te zien bij het oprijden van de kruising. Van Beek komt eraan. Van Beek komt er hard aan. Van Beek heeft ook de tweede binnenbocht. En daar gaat nu Lotte van Beek uit het ploeg van Jan van Veen onderdoor komen. Ireen Irene Wust. Die tijd gaat inleveren. op deze 500 meter. Lotte van Beek. rijdt hem goed. Gisteren 39,78 waren. en nu 39,78. opnieuw. Daarmee dus hetzelfde als gisteren. De 40-12 voor Wust. is inderdaad. behoorlijk wat langzamer dan gisteren. Lotte van Beek is Wust. dan ook voorbij. in het algemeen klassement. twijfelachtig deze 500 meter. van Irene Wust. die straks dus een hoop heeft goed te maken. op de afsluitende 1000 meter. Maar het gaat Wust er vooral. Al omdat ze de wereldbeker tickets verhooft veroverd op die duizend meter. En dat er zit dan uh, dat lijkt wel goed te zitten met die uh, hele goede tijd van gisteren. Dat uh, baanrecord. De laatste rit. De rit tussen de dames die echt hier knokken voorlopig om de Nederlandse titel. We zetten die wereldbeker plaatsen, die uh, WK-tickets eventjes op rij en gaan gewoon genieten van het duel tussen Margot Boer. Gisteren winnares van de 500 meter en vierde op de duizend meter. En Marit Leenstra die met de vierde plaats uitstekend begon gisteren hoor. Vierde op de 500 meter. Daarna tweede op de duizend meter. Maar dus de leider in het algemeen klassement, tweehonderdste van een seconde zit er slechts tussen deze twee vrouwen in het voordeel van Marit Leenstra, de ploeg van Jan van Veen. Je bent geneigd om te denken dat gaat ze verliezen, want Boer is beter op de 500 meter. Boer opent in 10.77 om 10.82 voor Marit Leenstra die dadelijk op de kruising een richtpunt gaat hebben aan Margot Boer. Beide goed door die eerste bocht heen. Nu moet Leenstra de gang erin zetten, de vaart erin zetten en het gat naar Boer dat toch al aanzienlijk is een meter of 15 zien te dichten. Ze heeft daarvoor de tweede binnenbocht, maar voorlopig Boer in de buiten. Blijft ze Leenstra prima voor. Margot Boer lijkt dit duel te gaan winnen. Het verschil is niet groot, maar is er wel. Margot Boer gaat het duel ook winnen. En gaat de leiding, denk ik, nemen in het algemeen klassement. En 38-98. En dat is het baanrecord hier in Kardingen. Ze rijdt uh, Annette Gerritsen uit de boeken. Ook dat nog voor Gerritsen. En vierde wordt Marit Leenstra. Die is dan ietsje sneller dan gisteren. Maar door die hele goede 500 meter met 38-98... zien we een grote glimlach bij Margot Boer. De drievoudig Nederlands kampioenen uit het verleden de laatste twee seizoenen op rij, want zij neemt de leiding in handen op deze 500 meter en heeft straks op de 1000 meter 78 honderdste van een seconde ineens voorsprong op Marit Leenstra met dank aan deze puiken puiken 500 meter 78 honderdste van een seconde dan ben je toch geneigd te denken met de capaciteiten van Boer ook op die 1000 meter dat ze hier gewoon dit Nederlands kampioenschap beslist. Als ze geen fouten maakt moet dat te doen zijn straks voor Margot Boer Thijs Joenema staat op de Derde plaats. Maar Laurine van Riesen en Lotte van Beek zitten haar nog wel aardig op de uit. Unema zal een goede duizend moeten rijden net als gisteren. Om zich te kwalificeren voor het WK sprint. Wat betreft de titel slaat Margot Boer hier een hele grote slag. Dankzij dat barrecord 38, 98 in Kardingen. 78 honderds straks de voorsprong op de duizend meter voor Margot Boer. Het is de 500 meter daar in Groningen. Gaan wij weer even naar Rome de wereldbeker veldrijden, En daar richten wij ons natuurlijk op Laks van der Haag. Mario. Ja, het is jammer, want Lars van der Haar was brutaal aan de kop gekomen van de wedstrijd. Hij reed Niels Albert voorbij op zo'n snelstuk, een bochtig stukje. Piepte gewoon voor het voorwiel van Albert langs. En meteen in de eerstvolgende afdaling zagen we de fiets van Van der Haar door de lucht vliegen. En toen bleek dat hij behoorlijk hard onderuit was gegaan in zo'n afdaling, in zo'n kuil. Dat hij het stuur blijkbaar niet kon houden. En Dat betekent dat hij nu op 20 seconden van de leiders in de wedstrijd rijdt in een tweede sterke groep. Groep, dat wel. Hij heeft wel weer aansluiting kunnen krijgen daar. Maar de eerste vier die zijn er wel vandoor. En dat lijkt toch wel de beslissende vier, hoewel je het nooit weet op zo'n snelle omloop. Kevin Powels, dat is de man die op dit moment het tempo aanvoert voor de wereldkampioen. Voor Niels Albert in zijn regenboogtrui. Dan Klaas van Toornhout en dan die snelle Fransman Francis Morey. En dan valt er een gaatje naar die achtervolgende groep. Waarvan de Haar dus ook uh, inmiddels weer aansluiting heeft gekregen. Maar wat is het jammer, want uh, hij was brutaal. Je kon het aan de anderen ook zien. Ze we hebben hem ook als favoriet naar voren geschoven voor deze wedstrijd. Voor de wedstrijd hoorden we onder andere Niels Albert zeggen... dat Van der Haar toch echt wel een van de outsiders was op dit parcours. Wat zei Kevin Powell?s Die zegt, niks outsider, Van der Haar is voor mij de grote favoriet... voor vandaag op deze snelle omloop. Misschien een klein beetje pokerspel van die Vlamingen... die het wel prima vinden dat Nederlander de favoriete rol op zich neemt. Voorlopig heeft hij zich een beetje vergalopeerd in die favoriete rol. Want met de, met de val van Lars van der Haar heeft hij in elk geval... Achterstand opgelopen hij zit dus in de achtervolgende groep op zo'n 20 seconden van het leidende viertal. I Innova, and place to run from, de oudzanger is van Room 11. We gaan weer even terug naar Groningen, naar het NK Sprint... want ze sloeg zojuist juist een slag. Margot Boer op de 500 meter ze staat nu bij de microfoon van Steven Dalemoud. Ja, Margot Boer, je sloeg je slag inderdaad met een prachtige baanrecord. Je kan wel zeggen dat het goed gaat, hè? Ja, nou, 500 lopen lekker. En, uh, het was heel erg gebrand om hier een 38 te rijden. En dat is gelukt. Dus dat is wel heel, heel fijn, een supergoed rondje. Dus uh, ja, hij liep heel lekker. Heb je het gevoel dat je op dit moment, op het juiste moment in het seizoen uh, in vorm raakt? Ja, ik ben altijd wel dat ik pas januari uh, echt goed ga worden. En, uh, ja, het deel van het seizoen gaan de prijzen pas gedeeld worden. Dus, meestal het de eerste deel van de training nog heel hard. Dan ben ik wat vermoeid met wedstrijden. Maar ik voel nu al dat het met de dag gewoon beter gaat. En, uh, ja, dan moet het gewoon gaan kloppen en dan gaat het hard. Gisteren was er die, die pijnlijke high five na afloop uh, naar de Timmer. Vandaag was het beter, hè? Vandaag deden we iets rustiger aan, ja, ja. Daar hebben jullie afspraken over gemaakt. Dat doen we niet meer zo. Nou, Mianne zei, zag zach zachtjes. Ja, ja, dat is goed. <laughs> zeg, het verschil op de duizend is nu de 78 honderdste. Uh, ja, wat zegt dat jou? Nou, gisteren was mijn duizend niet goed. Dus ik ga vandaag gewoon uh, voor dat voor verbetering En dan zie ik aan het einde... Uh... Nou, toen verloor je 52 honderdste. Ja, maar, maar het reed volgens mij niet een hele goede, dus... Uh... Ik ga vandaag gewoon mijn uh, eigen, eigen race rijden en ik moet verbeteren met 1000. Wil ik op het WK mee gaan doen, dus uh, daar ga ik voor. En dan uh, zien we aan het eind of het genoeg is voor de titel. Succes. Dankjewel. je wel. We even in Leiden. Is de mannenfinale al bekend, Alex? De mannenfinale is inmiddels bekend. Want een half minuutje geleden ongeveer is de tweede halve finale ook geëindigd. En zo weten we dus wie er straks vanaf half vijf tegenover elkaar staan. Eerder plaatste zich Borna Kovac, een speler van de tafeltennisvereniging Zoetermeer, al voor de finale. Hij won van Laurens Tromer, dat is de tweede man van FVT uit Rotterdam. Die leek nog voor een stuntje te gaan zorgen trouwens, die Laurens Tromer. Die won de eerste game met 11-9, maar daarna was het Borna na Kovacs, die vier keer op rij wist te winnen... ...en met 4-1 dus de overwinning op die stromer wist te behalen. En het, uh, ja, het leek er in eerste instantie uit te gaan zien... ...dat geen enkele Nederlandse deelnemer aan deze Masters... Uh, ...van origine Nederlandse deelnemer, moet ik dan uh, zeggen... Uh, ...in ieder geval die finale ging halen. Want de anderhalve finale ging tussen Liu Qiang en Ewoud Oostlander... Een Oostlander verloor uh, de eerste game, maar uh, kwam daarna toch, uh, toch weer sterk uh, terug. En uh, wist uiteindelijk uh, met uh, 4-2 te winnen. En hij staat st straks dus in de finale tegen die uh, sterke Borna Kovac vanaf half vijf. Het gaat die wedstrijd dus beginnen. Het publiek maakt zich in ieder geval, uh, in ieder geval op op dit moment. Om uh, zometeen te gaan kijken naar de damesfinale. Die begint over een minuut of vijf. En die gaat dus uh, Jiao al vijf keer de, de titel bij de Masters te behalen. En de jeugdige Brit-Eerland. Krijgen wij weer terug naar het NK-Sprint in Groningen. Steven Dalebout nu met een van de andere dames. het Leenstra, even verder op het bankje, maar geboer aan de andere kant. Uh, het is een, uh, een prachtige tweestrijd die zich hier uh, ontwikkelt. Vertel over jouw 500 meter. Ja, de 500 meter ging eigenlijk heel goed. De uh, opening was iets minder dan gisteren. Volgens mij maakte ik ook weer een missertje. Dus het uh, ja, mag eigenlijk niet bij sprinten. En uh, rondje was uh, iets sneller dan gisteren. Uh, ja, ik ben hier wel heel blij mee. Ik zit gewoon... Uh, toch dicht bij de 500 meter rijders en een uh, plekje voor de World Cup. En ja, voor het klassement uh, sta ik er ook nog goed voor. Dus het gaat hartstikke goed eigenlijk. Ja, precies. Die dingen die tellen natuurlijk ook mee. Die zijn binnen. Uh, nog even kort, want je wilt kort houden. Je moet er ook weer verder. Uh, als we naar het klassement kijken, heb jij nu een achterstand uh, op uh, Boer van 78 100ste. Is dat de overbrug op die 1000 meter? Ja, uh, yeah, dat, dat kan zeker. 78 is mogelijk, maar... Uh, ja, ik moet gewoon een hele goede duizend meter rijden en dan zie ik wel uh, hoe het eindigt. Ja, want gisteren was het verschil 52 honderd tussen jou en Boer. Dus dan was het antwoord eigenlijk, ja, dan moet dat wel kunnen. Ja, dan moet het nog iets beter. En waar is de winst te halen vergeleken met gisteren op 1000? duizend? Uh, in de start denk ik. En ik heb uh, nu binnenbaan. En dan ben ik meestal ook iets sneller in de start. Dus uh, yeah, ik hoop dat ik daarmee uh, de topsnelheid iets hoger krijg. Maar dat staan, bedankt. De Cure uit halverwege jaren 80 en Close to Me. Een mooie wedstrijd vanmiddag in Engeland. De derde ronde FA Cup tussen Swansea, de ploeg van Vorm, Dali en de Guzman tegen Arsenal. Het is daar rust in uh, Wales en de ruststand is 0-0. Radio 1, het NOS Journaal. Hier de hoofdpunten met Mark Visser.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 Door, langs de Het veld rijden weer in Rome, de wereldbeker Gio Lippens. Het lijkt wel een Formule 1 wedstrijd daar op dat parcours net even buiten Rome in die geweldig mooie weersomstandigheden, hoewel de Italianen zijn er blijkbaar nog niet aan gewend, want ze staan veelvuldig met dik gewatteerde jassen aan de kant met een temperatuur van zo'n 14-15 graden in dat zonnetje. Maar de veldrijders die rijden met korte moutjes, korte, korte broekjes en daar denderen ze over het parcours met zo'n ongelooflijk hoge snelheid, 27,5 kilometer per uur gemiddeld en dat op het veld. Dat is echt verschrikkelijk. Snel. We hebben een kopgroep van vier man. Pauwels, Albert, Van Tornhout en Morey. Die hebben een voorsprong van zo'n 10 seconden op Marco Fontana, de Italiaanse kampioen die net leek aan te sluiten, maar toch wat foutjes maakte op het af en toe toch wel lastige parcours in de zin dat hij wel moet blijven sturen natuurlijk. Dat dat een probleem is op dit snelle parcours, want je moet wel goed door die bochtjes heen kunnen en over die balkjes heen gaan. Dat kon Fontana iets minder dan de vier man aan de leiding en dat betekent dat hij nu weer wat achterstand heeft en dan op 18 seconden het groepje waar het tempo wordt aangevoerd... door Lars van der Haar gevallen na twee rondjes. Opnieuw op de fiets gekropen en blijkbaar toch weer bij Zinnen gekomen. En hij leidt nu die achtervolgende groep met daarbij. Onder andere ook Sven Nijs met Simonek, met Thijs van Amerongen... de andere Nederlander. Die zijn in achtervolging. Een grote groep op 18 seconden. Maar daar vooraan gaat het verschrikkelijk hard. De Moutje of de Truitjes zijn inmiddels open door de renners. Ik zie Albert Met inderdaad een open rits rijden. Van Tornhout precies hetzelfde. Nee, ze zitten ook... Totaal niet onder de modder, onder het slijk. Als het eh, niet zo hard ging, als ze niet zo zitten te zweten op de fiets, dan hoeven ze na afloop niet eens te douchen. Zo'n omstandigheden zijn het in Rome vandaag. Albert leidt de dans bij de toppers eh, van der Haar in de achtervolgende groep. Ik ben bang dat het zo hard gaat dat ze niet meer kunnen aansluiten. Carrie Rose en Ghost Town. Sinds vorige week weet bijna iedereen wie Jorien Termors is. De vrouw die op haar allereerste allround toernooi op de Lange Baan, het NK, meteen iedereen Wust versloeg. Dit weekend komt Termors weer gewoon uit op de discipline waar haar roots liggen. Het Short Track op het NK in Amsterdam. Een reportage van Edwin Cornelissen. Het was met een welgemeende klap op de gong van de beurs in Amsterdam. Dat uh, toernooidirecteur C. Juffermans het NK Shortrek onder de aandacht bracht. Het is een beetje tekenend hè, voor hoe jullie het aanpakken. Groots. Ja dat, ja, dat is wel de bedoeling. Hè? De, de, de sport zit in de lift en, uh, en wij moeten zorgen dat we die lift steeds wat hoger krijgen en dat gaat op het moment erg goed. Dus met veel spektakel in de hal, met muziek en met spotlights en zo. En een heuse blikvanger in de persoon van Jorien Ter natuurlijk. Want het zal jullie niet slecht zijn uitgekomen dat zij allround kampioenen Langebaan werd. Hè? Nee, ik denk dat dat is zeker in Nederland waar gaat zo groot is, is dat natuurlijk de beste promotie die we ons konden voorstellen. En zij rijdt zich daar nou, eventjes, eventjes tussen. Um, het was voor mij overigens geen verrassing. Ik had haar al op nummer 1 gezet voordat het toernooi begon. Ik, ik ken haar kwaliteit. Ik zie haar regelmatig trainen. En ik, ik ken haar uitslagen in short track. En dan weet ik ook wel wat je op de lange baan kan. Maar het is voor ons natuurlijk uh, zeker net zo'n week voor het uh, Nederlands kampioenschap. Ik geweldig dat we zo uh, dat seizoen zo'n aanslag rijden. Want ja, na afgelopen weekend, het NK Allround op de lange baan, was het toch echt het gesprek van de dag. De strijd om het klassement is al beslist. Want Termors hier rijdt in het Oranje, debuterend bij een Allround kampioenschap voor vrouwen, doet hier een greep naar de macht. Prachtig gedaan. En hey, Jorien, hoe heb jij de dagen na dat NK eigenlijk beleefd? Nou ja, aardig wat telefoontjes en berichtjes en bedankjes van alle mensen die mooie resultaten hebben gezien en mooie sport op tv. Dus wat dat betreft veel lovende woorden voor mij eigenlijk. Is dat ook wel het moment dat je gaat realiseren wat dat teweeg brengt in een schaatsgek land? Ja zeker, natuurlijk. Ik kom van Discipline Short Track en om dan even een roundtitel te winnen bij het lange Ja, dat heeft wel veel... Veel oproering, uh, voor veel oproering gezorgd. Uh, ik denk dat veel mensen uh, hard aan het nadenken zijn hoe het beter kan. Naar start. Klaar. Jorien Ter Mors nu de uitgesproken favoriet tijdens het NK Short Track. Meneer, wat bent u aan het doen hier op de tribune? Ik ben de schaats aan het slijpen voor mijn dochter. Kijk, die moet eigenlijk nog in actie komen. Ja, dat is 500 meter op de, in de finale. Het is een beetje een toernooi waar we Jorien Termors weer in het shorttrack actief gaan zien. Hè? Hoe heeft u naar haar gekeken afgelopen weekend? Ja, gigantisch genoten. Een, uh, ja, verschrikkelijk goede sportvrouw. En uh, zo zie je maar dat het shorttrack toch weer heel belangrijk is ook voor de lange baan. Hè? Want hoe wordt dat gezien in het shorttrack wereldje, dat succes van Termors? Ik denk dat wij als shorttrekkers dat al lang wisten natuurlijk. Dat de shorttrack natuurlijk heel belangrijk is, ook voor de lange baan, ook voor de bochtentechniek. Een week nadat ze die af aan haar voeten kreeg, is er nu het applaus in Amsterdam voor Jurien Termors bij het NK Shorttrack. Hoe moeilijk is dat trouwens om die knop weer om te zetten? Nou, in principe ligt voor mij de focus op het shorttrack, Dus uh, ja, de omschakeling is voor mij niet heel moeilijk. En uh, ja, ik ben blij om weer uh, gewoon te shorttrekken. Dat is wat ik graag doe en uh, het meeste plezier aan beleven. Want uh, technisch omschakelen van die lange baan naar short track, is dat nog ingewikkeld of gaat dat heel makkelijk? Nou, in principe voor mij is dat niet, uh, niet het grootste probleem. Ik zou uh, nu bij wijze van spreken zo weer uh, op de lange baan stappen en uh, een wedstrijdje rijden. Dat maakt voor mij niks uit. Uh, hoe is het om je mentaal weer op te laden na nou, ja, alle indrukken die je vorige week hebt opgedaan? Nou, mentaal is het wel wat lastig soms, omdat je veel wedstrijden achter elkaar hebt. Afgelopen donderdag time-tras waar je, je ook voor moet opladen. En, uh, nou ja, op dit moment lukt dat wel goed, maar ja, je moet gewoon voor je eigen doelen stellen en... Uh, ook focus kunnen laten, laten liggen waar het niet nodig is. Dus dat, uh, dat gaat me goed af tot nu toe. En zo is ze de onbetwiste favoriet bij het publiek. Ook al zit je hier op de tribune om iemand anders te supporteren. Ja, ik ben de vader van die tweede werd. Van die tweede werd achter Jorien Ter Mos, want uh, dat is wel de grote, de grote dame van het short track momenteel en van de lange baan, hè? Ja, Jorien is gewoon een kanje. Die is uh, eigenlijk, te goed, uh, eigenlijk jammer dat ze hier mee moet doen. Die is gewoon veel te goed. Ja, Jorien Ter Mors laat in de finale van de 1500 meter een ongekende macht zien. Al na drie rondes rijdt ze weg van de rest. Een ronde voorsprong neemt ze zelfs. Jara van Kerkhoff is een van de andere rijdsters uit de oranje selectie. Hoe hebben jullie eigenlijk dat uh, succes van Jorien op dat NK Allround op de lange baan beleefd? Natuurlijk gaaf om te zien uh, hoe goed Jorien daar presteert. Maar uh, wij weten al lang dat ze supersterk is. Dus, uh... Er werd wel gezegd vooraf van, uh, ja, ze zet misschien uh, die lange banen wel een beetje te kijken. Heb je dat idee? Ik weet niet. Die trainen ook heel hard. En Jorien is gewoon een, uh, is gewoon een wonderkind. Ja, daar kan niemand tegenop misschien. Ja? Dat denk ik. Een wonderkind, dat is de beste omschrijving? Ja, misschien wel, ja. Dames en heren, er staat een ovatie voor Jorien ten woord. Op dag 1 van het NK shorttrack staat er geen maat op Jorien Ter Na de 1500 meter wint ze ook de 500 meter. En het behalen van de titel op dag 2 is nog maar een formaliteit. Maar het allerbelangrijkste voor Jorien Ter zelf is dat ze terug is. Terug in de sport waar ze het meest van houdt, het shorttrack. Nou ja, gewoon leuk. natuurlijk Iedereen is bekend. En ja, het is gewoon geweldig om hier te staan weer. Jorien Terremors, inderdaad terug bij het shortrek. We gaan weer even naar Leiden, de Masters, het tafeltennissen... tennissen met de vrouwenfinale. Alex Hoorrijk. Die is inmiddels begonnen en uh, daarin is het uh, zeg maar de gevestigde orde. Dat is Li Jiao tegen uh, de toekomst, zullen we maar zeggen. Dat is Brit-Ierland haar tegenstander. Li Jiao wordt uh, volgende week om um, uh, precies te zijn 40 jaar en Brit-Ierland volgende maand uh, 18. En uh, ja, in het begin leek het nogal een uh, gelijk opgaande strijd uh, te zijn van uh, deze partij. Men uh, was even aan het aftasten, maar uiteindelijk was het Li Jiao die de eerste game met 11 tegen 6 wist te winnen. Ja en daarna uh, waren... Met name de fouten van Britt-Eerland die goed werden afgestraft en uh, dankzij uh, wat foutjes aan de kant van Li Zhao dat Britt-Eerland in de tweede game in ieder geval wat uh, puntjes uh, kon uh, behalen. Maar het was een gemakkelijke overwinning uh, ook in de tweede game voor Li Zhao die zojuist is afgelopen en met uh, 11-3 ook naar Li Zhao gaat. Uh, het gaat erom uh, degene die het eerste vier punten heeft, die heeft in ieder geval deze finale van de Masters bij tafeltennis uh, gewonnen. Voorlopig lijkt het er naar uit te gaan zien dat Lietjou voor de zesde keer in ieder geval die titel op, zijn naam mag, op haar naam mag schrijven. Want ze leidt in haar finale partij tegen Brit-Ierland met 2 tegen 0. Gio Lippens bij het veldrijden in Rome. Is het weer een open Belgisch kampioenschap? Het is wel een open Belgisch kampioenschap, zeker als je kijkt naar de twee leiders in de wedstrijd, Klaas van Tornhout en Kevin Pauls' ploeggenoten bovendien. En dat is toch een mooi tactisch spelletje wat die twee hebben laten zien. Want eerst reed van Tornhout weg, Pauls liet een gat vallen, Albert, de wereldkampioen, moest toen in achtervolging kreeg het gaatje niet dicht. En dan op een lastig stukje van het parcours met veel draaien en keren, daar stuurde Pauls toch wat scherper dan de concurrentie en reed die weg bij zijn medevluchters. Albert zat daar nog bij toen. Moreza. Er Fontana, de Italiaanse kampioen, inmiddels aangesloten. Maar die zitten nu dus in achtervolging. Moret, Fontana en Albert op die twee Belgen die aan de leiding rijden in de wedstrijd. Want die hebben dat tempo, die tempoversnelling... Niet kunnen volgen. Zij rijden op dit moment op een seconde of vijf. Zo'n beetje van de twee leiders in de wedstrijd. Van Powels en van Tornhout dus. Dan uh, heb je dat uh, drietal in de achtervolging. Dan hebben we een groepje met Lars van der Haag op een seconde of een 19. En wat verder daarachter nog een groepje met Thijs van Amerongen en Twan van der Brand. Ook twee Nederlanders die goed meedoen in deze snelle wedstrijd. En nu mag Kevin Powell's waarschijnlijk wegrijden bij Klaas van Tornhout. Hoewel mogen, Powels is toch de betere veldrijder. Hij laat in ieder geval zien dat hij ook veel snelheid heeft. We weten dat hij goed kan sprinten. En hij slaat nu toch wel een gaatje met zijn ploeggenoot en medevluchter. Die op een meter of 10, 15 moet volgen. Dan dat drietal erachter. En dan kijk ik nog even wat verder naar achter. En dan zie ik ze in de verte pas komen. Daar zit Lars van der Haar. Maar die krijgen de aansluiting echt niet meer met de leiders in de wedstrijd. We hebben nog minder dan drie ronden te rijden. Het gaat nog steeds verschrikkelijk snel. En inderdaad, het lijkt wel op een Belgisch kampioenschap. Alleen Sven Nijs die doet niet meer meer mee, want dat is wel een belangrijke ontwikkeling. Die zakt steeds verder terug, gaat veel kostbare punten verliezen in de strijd om de wereldbeker. Hij stond bovenaan met 415 punten, samen met Niels Albert, maar hij verliest in Rome de slag om de wereldbeker. Want met die ene wedstrijd in de hoger rijden te gaan, lijkt het erop dat Albert op weg is naar de wereldbekerzegen. In Engeland, de derde ronde de FV-cup, is Swansea zojuist op een 1-0 voorsprong gekomen tegen Arsenal. Het doelpunt werd na een klein uurtje gemaakt door Michu. Zet het uit van de jazz 2 is uit de tijd van The Sultans of Swing Lady Ryder uit 1979. We gaan even naar Groningen. Het NK-Sprint. De Matadoren komen zo'n pas in actie even wat standjes halen bij Sebastiaan. Jacques de Koning staat bovenaan. Een paar jaar geleden reed hij mee op de WK-afstanden in Insel. Hij was in een echte 500 meter specialist. Maar Jacques de Koning heeft ook in zijn carrière heel veel prech en problemen gehad. 36-13 is de snelste tijd tot nu toe. Maar bij lange na niet genoeg om zich de Wereldbekers in te rijden. Dat betekent dat Jacques de Koning klaar is na dit weekend. Dat we hem verder niet meer terug gaan zien in de Wereldbekers of bij de de WK uh, afstanden... Of bij de week een Sprint natuurlijk. We hebben ook zojuist de eerste valpartij gezien van het weekend. Uh, gisteravond hadden we het er nog over aan tafel. Een dag zonder valpartij. Ja, dat moet je natuurlijk eigenlijk niet uitspreken. Guus Baan kreeg de twijfelachtige eer. Ging hard onderuit. Boarding gaf ook niet echt mee. Knalde met zijn rug vol in de boarding. En toen hij uiteindelijk, want dat deed hij wel, zijn wedstrijd had uitgereden, uh, kwam er bijna een volgend incident. Want na de streep ging hij gelijk naar binnen toe, naar de uitrijbaan. Maar daar kwam Jan Smekers aangesneld. Die een sprintje trok om zich warm te rijden voor zijn 500 meter. En dat ging echt maar net goed. Het was eigenlijk dat het publiek uh, een beetje erop reageerde. Waardoor Smekens die Goes uh, nog net kon ontwijken. Inmiddels zijn Velema en Aron Romeins een beetje bij de finish. Leonard Velema en Aron Romeins, ze komen niet aan de tijd van Jacques de Koning. De 36-13 blijft staan als snelste tijd. Nog twee ritten wachten. En dan gaan we eigenlijk de vier belangrijke ritten krijgen. Kim Schipper tegen Jan Smekens. Dan Mark Tuitert tegen Kjeltenhuis. Stefan Groothuis de nummer drie uit het klassement tegen Ronald Mulder. Die staat vierde. En in de laatste Ritten nummers 1 en 2 tegen elkaar met 100 honderdste verschil onderling. De honderdste in het voordeel van Michel Mulder... ten opzichte van de nummer 2 in het klassement. En dat is Heijn -te spelen. En die ritten vinden wij zo belangrijk dat we zometeen het nieuws van 4 uur... even uitstellen voor die beslissende 500 meters bij de mannen. Eerst even naar het tafeltennissen inleiden. De vrouwenfinale. Zit de derde gamer al op, Alex? De derde game zit er net op. En het lijkt een gemakkelijke overwinning voor Lee Jiao te gaan worden in haar partij tegen Brit-Ierland. Die haar overigens in de derde game zich niet zo heel erg gewon, gemakkelijk gewonnen gaf. Kwam zelfs voor met 7 tegen 3. Maar Lee Jiao kwam terug met 7 tegen 7. Vervolgens was het Ierland weer die een 9-7 voorsprong nam. Uiteindelijk was het toch Lee Jiao die met 11-9 aan de haal ging met de derde game van die partij tegen Brit-Ierland. Waardoor ze dus nu een 3-0 voorsprong heeft genomen in de wedstrijd. En dat we inmiddels bezig zijn met... De vierde en wellicht beslissende game van deze partij, als het nu Lidjauw is, die mag gaan serveren. Het een uh, gelijk opgaande strijd is ook in de beginfase van deze vierde game. En de stand in de wedstrijd 3-0 is, maar in de vierde game 2 tegen 2. Het veldrijden in Rome, Gio Lippens. Nog steeds die twee koplopers, Kevin Pauls en Klaas van Tornhout... die toch weer bij elkaar gekomen zijn. Pauls heeft even ingehouden, heeft zijn er weer bij laten komen... en het lijkt erop dat ze nu met z'n tweeën richting de finish rijden. En dan kan ik me zo voorstellen, dat Pauls in elk geval de stalorders heeft gekregen... dat hij voor mag gaan, althans dat van Tornhout de benen moet stilhouden... want Pauls staat hoger in het klassement van de wereldbeker. Hij staat namelijk derde, van Tornhout staat vierde. Op de tweede plek dus Niels Albert neemt straks dat wereldbeker... De wereldbeker Trico over. Het leider van de wereldbeker Trico neemt hij over van Sven Nijs. Want die zagen we zojuist toch nog doorkomen. Hij zit nog op de fiets. De Belg die zo sterk seizoen rijdt. Die er misschien nog wel wat extra jaartjes aan vast wil plakken. Nadat hij eigenlijk had besloten volgend jaar ermee op te houden. Maar Nijs die rijdt op dit moment op 1 minuut en 19 seconden van de leiders. En dat is heel erg ver weg. Nog ver achter Thijs van Amerongen, Twan van de Brand. De twee Nederlanders die in een derde grote groep rijden... Lars van der Haar nog steeds in de tweede grote achtervolgende groep op een seconde of twintig. Maar de verhoudingen in de wedstrijd lijken vast te liggen. Die twee mannen dus, die twee ploeggenoten, Pauwels en Van Torenhout aan de leiding. Dan hebben we Niels, Albert, Francis, Moret en Fontana. En dan dat groepje met Lars van der Haar. Nog zometeen als ze hier doorkomen over de finish. Dan hebben ze nog precies één rondje te rijden van 2850 meter. Oostenrijkse skier Marcel Hischer heeft de slalom in Zaken heb gewonnen. Dat daar een totaaltijd van 1.56.17. De Zweedse André Mierer gaf een uh, ruim een halve seconde toe op hem. Hij moest genoeg nemen met het zilveren de derde plaats was voor de Oostenrijker Mario Matt. Voor Hischer was het een tweede wereldbekerszegel op de slalom van dit seizoen. Eerder gezegevierd hij al in Madonna di Campiglio. We gaan weer eens naar de baan Kardingen in Groningen. de NK Sprint met de beslissende 500 meters bij de mannen. En nogmaals, ik zeg het maar even, we stellen daarom het nieuws van 4 uur even uit. Sebastian Timmerman. Wat het zou zomaar kunnen dat er al een, ja, dat vieze Duitse woord gebruikt. Nog maar een keer Hoe voor en schij doen, uh, plaatsvindt op deze 500 meter. Zoals dat ook bij de vrouwen gebeurde. Waar Margot Boer natuurlijk flink afstand heeft genomen van Marit Leenstra. Uh, straks 78 honderdste uh, voorsprong heeft op de 1000 meter. Koningsrit dadelijk Michel Mulder tegen Nijntotten. Speer, nu kijk ik naar uh, Sjoerd de Vries in de binnenbaan en Lucas van Alphen in de buitenbaan. Tweede start wel goed, eerste start was namelijk hartstikke vals van Sjoerd de Vries. Dat is de nummer 9 in het algemeen klassement en opent beter dan Lucas van Alphen in 10-0-1. Snelste tijd trouwens verbeterd, staat nu op naam uh, van Jesper Hospus. was sneller dan zijn ploeggenoot Jacques de Koning. De Vries, Jesper Hospus reed 35-82, was sneller dan gisteren. En toch zag je hem, de, zag je hem na de finish denken, krek, want het is uh, net niet genoeg om uh, de wereldbekers in te gaan... De top, of er zijn vijf rijders die dat wel mogen. En voorlopig staat Grootas met de vijfde plaats van gisteren met 35-71 op die laatste wereldbekerplek. En dat blijft zo, want ook Sjoerd Vries komt er niet aan. 35-90 rijdt hij tweede voorlopig op deze 500 meter. Achter Jesper Rosbus, Lucas van Alven staat vierde. Vier er nog te gaan, zo hier in Cardinal. Gaan wij even snel naar Alex Hoordijk bij het tafeltennis inleiden. Het kan wel eens snel gebeurd zijn. Want uh, ging het in het begin van deze vierde en beslissende game. Bij de 3-0's voorsprong voor Li Zhao tegen Brit-Eerland. Nog uh, gelijk op. Inmiddels is het 10, 6 en dus vier matchpoints. vijf had ze er in totaal. En dan is het Brit-Eerland die de bal ongecontroleerd eventjes over de tafel slaat. En daardoor met 11, 6 dus Li in ieder geval de vierde game beter te winnen. En voor de zesde keer uh, wis, weet in ieder geval Li Zhao de titel op haar uh, naam te schrijven. In 2010 was de laatste keer en daarvoor ook. Van 2005 tot 2008 was het Lidjauw die de titel op haar naam wist te schrijven. Ook nu in 2012 moet ik eigenlijk zeggen. Want het gaat nog om de masses van 2012 hier in het eerste weekend van 2013. Die op de naam wordt geschreven van Lidjauw. Swansea tegen Arsenal. Nog altijd 1-0 voor Swansea na 70 minuten spelen. Swansea die ploeg met al die Nederlanders in de derde ronde van de FA Cup. Dan gaan we weer snel terug naar Groningen. Sebastian Timmerman. Want Jan Smeekers in de baan. En dan wil je toch altijd toekijken naar die 500 meter specialist tegen zijn ploegenoot Pim Schipper. En die heeft een probleem. Want daar komt de binnenbocht uit naast Jan Smeekers en die ervoor. En nou, dat lossen ze nog wel aardig op. Ja, het zijn ook ploegenoten. Ze dus trainen natuurlijk uh, dagelijks samen. En wat dat betreft misschien iets meer vrienden dan echte concurrenten. De concurrenten houdt Smeekers de binnenbocht. Ja, dat doet hij redelijk. Maar van wel naar buiten. Hoe één keer over de lijn, dat mag. Twee keer niet, maar dat doet Smeekers goed. En dan finish hij in 35-32 en dat is een barecore. Hij pakt zijn barecore terug. Gisteren verloor hij het aan Michel Mulder. Die toen 35-45 reed. En Jan Smeekens uitgelaten. En daar heeft hij alle reden toe met 35-32. Uh, neemt het barecore weer terug in handen. Pakt het weer terug van Michel Mulder. Het sprinten in Nederland is tegenwoordig vooral bij de mannen. Toch Jack Ory tegen Gerard van Velde. Die twee blokken, die twee sprinters ploegen tegen elkaar. Oftewel Brent Loyalty, dat is Jack. Ory. Ori tegen Beslist.nl de ploeg van Gerard van Velde. Dit waren twee rijders van de ploeg van Ori, Eigenlijk alle rijders in de laatste vier ritten rijden of voor Van Velde of voor Jack Ori. En dat zijn altijd een mooie wedstrijden om naar te kijken. En nu gaan we echt kijken naar een duel tussen uh, één uit de ploeg van Gerard van Velde en dat is Mark Tuitert. Ja, die ben je altijd gewend om te zeggen dat Tuitert voor Ori rijdt, maar sinds de zomer dus niet meer. Tuitert ging weg bij Jack Ori tot groot ongenoegen van die coach en rijdt nu bij Gerard van Velde, Kjeld Nuis bleef. Dus hier staat wel het een en ander op het spel. hoor, Tussen de nummers 5 en 6. Na gisteren van de eerste dag. Dit gaat om prestige. Want reken maar. Een beetje bij de heren kennenden die in één keer goed weg zijn op deze tweede 500 meter. Dat het hier gewoon ook om eer gaat. En dat Kjeld Nuis met alle liefde hier Mark Tuitert de pak op de broek zou willen geven. Hij is in ieder geval eerder bij de eerste 100 meter. 9,86 voor Kjeld Nuis. 9,88 voor Mark Tijtert. Die gisteren ietsje langzamer was dan Nuis op de 500 meter. Kjeld Nuis die op deze tweede dag wel wat goed heeft te maken wil hij nog na het WK Sprint uh, kunnen in Salt Lake City. En hij moet ook wat goed maken op de baan nu tegenover Mark Tuitert. Houdt hij die binnenbocht, Kjeld Nuis? Dat lukt hem. Ja hoor, dat lukt hem. En hij heeft een voorsprong. Voorsprong op Mark Tuitert. Net als gisteren gaat Nuis sneller rijden dan Mark Tuitert. En hij rijdt 35.62 aanmerkelijk sneller, zegt dan gisteren. En dat is dus de tweede tijd achter zijn ploeggenoot Smekens. Tuitert met 35.75 ook wel iets sneller dan gisteren. En dat is in ieder geval voldoende om Kjeld Nuis voor te blijven in dat algemeen. ...algemeen klassement. Maar Mark Tuitert... ...ziet wel Jan Smekens voorbij gaan... ...in het algemeen klassement. Maar straks... ...komt nog de 1000 meter. En daar is Tuitert... ...normaal gesproken beter op dan Tuitert. En, uh, of Tuitert dan Smekens. en Tuitert moet dan 1800ste... ...goed maken op Jan Smekens. Dat moet Mark Tuitert... ...toch kunnen. Straks op de 1000 meter. Twee ritten nog te gaan... ...op deze 500 meter. Die prachtige... ...sprintersafstand. Even kijken... ...naar links. Dan zie ik weer twee man in het zwart. Oftewel weer de ploeg van Ori. Tegen elkaar staan Stefan Groothuis... en Ronald Mulder nummers 3 en 4 in het algemeen klassement Groothuis. Die gisteren hartstikke goed reed. Vooral op de kilometer die die won. 500 meter altijd lastig direct naar de start. Je ziet hem dan ook inhouden. Je ziet hem heel geconcentreerd. Die eerste passen neerzetten. En dan uh, loopt hij natuurlijk wel gelijk even wat achterstand op. Ten opzichte van Ronald Mulder. Die in het klassement uh, dus een kleine achterstand heeft op zijn tegenstander van nu. 9,62 voor Mulder. Snelste opening. En dankzij een prima buitenbocht zit die Groothuis al op de huid. Hij kan bij wijze van spreken al op de rug uh, Springen van Steven Groothuis. Hij gaat naar binnen toe en hij is nu Groothuis al voorbij. Groothuis moet proberen aan te haken in die buitenbocht en moet proberen ook de balans te houden. Daar heeft Groothuis wel wat moeite mee. En dan rijdt hij toch behoorlijk ver achter Ronald Mulder aan. 35-32, de tijd van Smeekens. En die gaat eraan. 35-23 voor Ronald Mulder.